We gaan verder met het tweede gedeelte van de zorg. De hele bedoeling dus van de les om vanavond om af te maken het, dat jaar, als het ware, te zien hoe we het afmaken. Hoe maken we dan het Gatluut af, juist in deze tijd in, uh, op de Rosh Hashanah, want... Dat, dat is nu de tijd van het, de schepping van de wereld. eigenlijk, op deze dag werd de eerste dag van de schepping. Vandaag, of gisteravond begon het. En dat is altijd hetzelfde, elk jaar is precies hetzelfde, dezelfde, dezelfde krachten die werken dan om, op, die, op die tijd. Hoe maken we dat af? En dat, Daarom heb ik zo gezien, ik kwam het op dit idee, omdat. Op die manier straks uh, al die verbanden te leggen tussen de, tussen de, uh, de dagen van het jaar. Sverroot, katnoed, etcetera, etc. En die lettertjes. Ik wil nog even iets voor mensen nog eten, drinken. Ik wil iets vertellen. Um, na de tweede lezing te hebben gehouden in de roos heb ik besloten om gewoon door te gaan met hen van nu en dan, een lezingje te geven, maar geen trainingen te geven. Dus dat is, ik zag, ik kan het niet zeggen, ik kan het niet vertellen hoe dat komt, maar de, het publiek, het contingent wat zat daar, ik had het gevoel dat mensen daar komen die in het algemene de algemene uh, geestelijke ontwikkeling willen leren over de algemene dingen. En gewoon, het is een soort... Het is naar mijn gevoel een soort open universiteit voor, voor geestelijke ontwikkeling. En, uh, huh? Ja, nou, geest niet. Maar zoiets so eenvoudig. Nee, nee, gewoon eenvoudig. En het is heel goed. Ik bedoel, uh, je moet wel de realiteit voor ogen zien. En natuurlijk... Zag ik wel aan de, aan, aan de vragen die, die volgden. Dat natuurlijk het belangrijkste plaatje is natuurlijk dat de pri prijs natuurlijk veel hoog was. En waarom, et cetera, dat soort dingen. In plaats van te vragen hoe dat, wat, wat zal, het is, wat ik zag, dat er is geen behoefte. Ja, wat betekent behoefte? Er is misschien een kleine behoefte, maar het is niet de behoefte waarbij ik zie dat iemand brandt van verlangen. Ik wil het wel, ja. Dan zou ik natuurlijk dat doen. Anders als de mens niet gemotiveerd is, dan kan hem niets helpen. Duidelijk. Dan zal, ik, zal het ook niet uh, slagen. Duidelijk. En wil ik, daarom wil ik het niet, niet doen. Maar het is erg goed dat we hebben zeer goede... Uh, ...verhoudingen daar met de, met de, de rozen. Er zijn ook nuchtere mensen, ook goed opbouwen, goed uh, constructief... ...en dan begrepen ze dat het zo so is. Dus we gaan het gewoon aflopen, dat, dat 25, 26, 24, 25 september... ...en we doen het niet meer eraan. Maar dan van de, in, de, in de lente, daar hebben we nog twee lezingen, gaan we plannen... Ga ik iets lezen, go, goede lezingen, probeer ik, zal ik proberen lezingen te geven die zullen, die echt, waar de mensen echt gemotiveerd voor zijn. Bijvoorbeeld suïcidale eh, suicidale ja, neigingen, dat soort dingen. Hoe dat zit in Nederland, hoe zit het, hoe, hoe, de, het mechanisme daarvan, et cetera. Dan psychische problemen en handicap, geestelijke handicap, hoe je moet daarmee moet omgaan. Dat soort dingen. En natuurlijk, daar ga ik ook proberen verwerken. De Kabbala Maar op een manier dat men niet let op het woord Kabbala Dat wordt niet meer niet eens gezegd. Maar dan, van binnen zal ik het wel natuurlijk. Uh, dat ver verwerken. Even dat jullie dat weten. Dat, uh, hoe dat in elkaar zit. We kunnen van alles willen. En het is natuurlijk gegeven worden, het is al geboren, het kindje is geboren van, het kabala, van die Kabbalah-training. En ik heb hard gewerkt van binnen. Het is al gegroeid, ik ben klaar daarvoor. Maar als er van buiten nog niet echt vuurig uh, vurig wens is daarvoor, dan wachten we daarmee. Zo kabbalisten zijn al, hebben het altijd zo gedaan. Ja? Ik bedoel, ik leer het van hen, maar... Sommigen die schreven boeken en dan die verbranden dat. Ook Jehoede Aslak had vele boeken van zichzelf verbranden. Gewoon verbrand. Verbranding betekent dat hij heeft dat al geschreven, hij, dat kwam van hem op hem af. Hij heeft het geschreven, hij heeft het verbrand. Waarom? De generatie is nog niet klaar daarvoor. Nou, dan moet je dat niet hebben. Dat doet er niet toe dat hij dat... Je, je kon dat in een graf leggen of daargens verstoppen. Maar de ene verstoppen dat wat nodig is, wordt verstopt. En wat niet nodig is, wordt verbrand er komt een andere generatie, dan komt het wel als het nodig is, komt het wel uit. Right? En soms is het goed om te verbranden in plaats van bekend te maken. Zo, so het is eventjes, dat was even tussen dat. En nu keren we terug naar de tekening. Naar Gadloed, Gadnoed. Ik had ergens een fout gezegd, of gewoon geslipt uit mijn, uit mijn tong. Om, had ja, gezegd, uh, 27 gadloed, yeah, ja, so zoiets. Kadnoed in plaats van gadloed. Dus 27 letters betekent 9 sferoot, ja, yeah, in elke klie 9 sferoot. Dat is dan de gadloed. En kijk nou links. Nu gaan we bekijken de klie malgoed, of wat wij noemen sof. Het zei van de zirantine of de nuke. Kijk nou naar die KUF. KUF is kater, duidelijk. KUF van de malchut. Normaal hebben we alleen maar vier letters. Normaal kijk goed. Normaal hebben we alleen in de Sof alleen maar vier letters. KUF in de Katnoet. In de, de, kat, de Katnoet alleen maar vier letters hebben we van de malchut van de soft. KUF, resh, shin en taf. En wat hebben we in de Katnoet normaal in de Sferot? Hoe heet het? Ze? In de Katnoet, wat blijft in een traptreden aan de Sferot nog over in de Katnoet? Welke Sferot? In de Katnoet. Dus helemaal goed, steigt op naar Keter Chogma ja, en, en, en de hogere deel van de Bina. Ja of niet? Onthoud dat altijd zo. Dat Keter we zeggen de zegt, Keter gog, en de Bina-Zerampine mal goed vallen naar de lagere trap. Dat klopt. Maar normaliter is alleen maar met de in het hoofd van de is het zo. Maar normaal is het Keter gog, en de bovenste Bina, dus een derde van de Bina, oftewel abouim als het ware, zitten als het ware in het hoofd. En de zeven onderste van de Bina en. Ziran pinnen Malchut, die dalen naar beneden, naar de volgende traptreder. Oké. Okay. En nu gaan we bekijken hoe zit het met die Katnut, hoe zit het met die Sof, met die Malchut. Malchut, normaal heeft, in de Katnut, heeft ze hoeveel? Vier sferot, ja of niet? Kuf, resh, shin en taf. Ja, dus de laatste vier letters van de. Al van het alfabet van 22 letters van de katnoot, dat zijn de vier letters die blijven nog in de Malchut. En die moeten dan voorstellen ketter, Chogma en Bina. Kijk nou wat, het, wat er over, overblijft in de Katnoet. Keter, ke", Kuf is ketter, Ja, is 100. Chogma van die Sof of de Malchut is. Uh, Resh, of 200. Bina, dus op dat 1 derde, de hoogbovenste Bina. 1 ja? derde, ja, derde, de derde van de Bina is Shin. Zie je dat? Shin. En de vierde, de Taf, is Massach. Dus de Taf vormt de Massach. Deinlijk. het is geen Sfera, maar het is wel toch bepaalde kracht. Massag, wat is een massag? Massag is niet iets van gewone lijn. Massag is de kracht van. Uh, ja, om niet te laten doorkomen het licht. En dat is uh, taf, de letter taf. Wat, ja? Die even groot. Die? Boven en beneden. Die elkaar doen. Wat zeg je? Die massag en die. Uh, Heel goed, kijk nou wat er goed opgeleid kijk, de massage is 400, de massage op de taf, heel goed. Wat bedoel je? <laughs> <laughs> <laughs> wat bedoel je dat die, waarmee? Dat die, waar, waar de? en de Nee, dat is 100, dus 600, 600 en 400. Of ja. is 500 toe? 100 200 300 100, en 100 en 400. En? 400. geen toch? En Ah, heel goed. Dat, ja, dat kan ook misschien, ja, dat kan Wat Wat hij bedoelt te zeggen is, een derde van de binar is eigenlijk toch wel uh, dat moet zijn 100. Niet, shin, is wel geen, maar toch wel 100. Dus eigenlijk moet het over, over, over een evenwicht zijn in de hoofd. Dat is misschien erg mooi, maar ik bedoel ik. Dat is interessant. interessant. Oké, okay, maar nee, als dat okay. <laughs> okay, dus, is het einde. Maar goed, in ieder geval. Kijk goed. Dus dat is wat blijft over ja. Dat is dan in het raptreden, in de katnoot blijft alleen dat boven. Yeah? Dus de uh, koef, res, shin en taf. En wat er naar beneden valt, dat is dan de bina zeer en pinnen maar goed van de trap treden je ja? algemeen die vallen dan naar beneden en dat zijn de um, kaf, lange kaf, lange mem of mem kafsofiet, sofit mem uh, sofit nun sofit press en zaden okay? dat zijn in totaal hebben we negen je kan verder uitrekenen welke sfera is wie hey? daar If we need, either I can add, I can add a feather. When the study, is your sword. Those, and the that, that, calf is done, the natuurlijk is that the, chest, yeah, uh, mem is done, the gura, etc., etc. So, yeah, uh, now, let's open it, yeah? Let's open it. Oké, okay, doet erin toe. Dan is het gewoon zo, so, laten we zo, anders gaan we ons in details uh, uh, brengen. Maar dat zijn dus 1, 2, 3, 4. En dan hebben we dan de koef. Eigenlijk massage, ik zeg het alleen massage. En dat is ook natuurlijk massage. Ik ga nu niet, het is een beetje ingewikkeld, ik ga nu niet in details. Inha. Maar dat zijn tien sferot. Kijk, massach is ook een sfera, maar is het dient als sfera, maar het is niet nu niet de plaats om daarover te hebben. Maar dat zijn, <coughs> <In total> zijn <coughs> negen sferot. In totaal zijn negen. Zie kuf, shin, Shin, taf, en dan de andere vijf, dan hebben we negen, negen <coughs> Alleen heb ik gewoon aangegeven dat in de katnut is dat massach, de taf is als massach dient. Maar ja, Dit nog een keer in de gadlut, de letter Taf is als massag in de Godslut. Maar in de gadlut is natuurlijk niet meer een massag. Dat is als sfera. Want in de Godslut wordt alles verbonden, wordt niet meer massag. Dat wordt sfera. Ieder begrijpt het. Dan wordt het dan wordt het eigenlijk in plaats van de Taf dat het dat het nieuw massag is, volle stop is in de in de Dat wordt het in de in de in wordt het dan geset. En dan uh, kaf wordt dan de de gora en uh, so dan men wordt dat tiferet en dan net zo net zo goed is zo dan klopt het wel. We hebben gezegd dat shin is zo. So. So Oké, okay, maar waar kijk altijd moeten we kijken waar we het over hebben. Dat klopt dat klopt nee dat klopt dat het van shin is so <laughs> is zo, so het is in Katnoet. In Katnoot, in, in de Katnoot, is het. Dat werken aan zichzelf, ik kan niet. We hebben andere dingen om te bespreken. Alles in grote lijnen wat het nodig is. Maar we zien wel, in de Katnoot hebben we dan negen sferen. Dan hebben we dus in Katnoot negen, negen, negen. Dan is het 27. Ja, dat is belangrijk. Nou, zo werd ook Adam geschapen. Waarbij hij over hem wordt gezegd dat hij zag, dat hij zag van één uiteinde van het heelal tot het ander. Wat wij niet kunnen bij ons is altijd parsa staat. Het, dus het bedoeld wordt uh, uh, Adam voor de, voor de zonde natuurlijk, voor de zondeval. Dat was zo so was die geschapen dat hij hey, natuurlijk al dat gadluut had, had maar niet via de linkerlijn, via de middelste lijn. Want wat we nu zien is de rechterlijn, de linker en natuurlijk de combinatie van die twee maakt de middelste lijn. Dus als we nu laten we zeggen zo. So. Als wij kijken in de Torah en elke woord in de Torah bestaat uit minimum hoeveel normaal. Hoeveel een stam, een stam? Drie. Waarom is dat zo? So? Waarom bestaat een Hebreeuwse stam, de Hebreeuwse stam, Roos, Toch, Sof? Waarom een Hebreeuwse woord bestaat uit drie letters, grondletters? Dus normaal is drie letters vormen de stam van elke woord. Zelfs als je ziet de woorden die. Die, die bestaan uit twee letters betekent dat daar een cluster dat daar is, zeg je dat een bepaalde samentrekking huh? waarbij de tweede en de derde letter in de regel uh, uh, gewoon de derde de derde, regel, de derde letter die valt samen met de tweede letter dezelfde letter is, die gewoon valt weg ja? en daardoor worden de tweede letter verdubbeld, maar dat zien we niet de verdubbeling en de verdubbeling, die komt dan door een puntje in de letter, in de tweede letter. Maar dat zien we niet meer. En daarom weten we, denken we dat het woord bestaat uit twee letters. En vaak zijn die, die letters, die, die, die, die woorden die bestaan uit twee letters, vaak zijn dat erg oude, oeroude letters, oeroude oude, begrippen, zoals vader, moeder, dat soort dingen, ab, ja, dat soort dingen, ab, uh, ach. Ach, dat soort dingen. Maar eigenlijk is het wel een, een, een samentrekking, maar alles bestaat uit die drie. Waarom? De Torah spreekt niet van. Spreekt elke entiteit, alles wat bestaat, bestaat uit drie delen. Roos, toch, sof. Precies. En daar heb je soms. Heb je daar in allerlei verhoudingen. Zoals in de zinsverband, ja, daar heb je soms. Aanduiding van een bezit. Ja, dan komt er nog een lettertje achter. Of soms aanduiding van een verleden tijd komt nog iets achter. En aanduiding van een toekomstige tijd komt iets daarvoor. Duidelijk, dat soort toevoegingen, dat zijn de extraatjes die dan verbanden leggen met de andere delen, waarbij als het ware één aspect, één woord... Die geeft als het ware naar de andere. Maar het is nog verbonden aan dat woord zelf. Dat is wat dat woord extra krijgt. We zullen spreken, we leren daarover ook. Maar in principe, belangrijk nu een principe te leren. Dus als we zien een woord bestaande uit drie, drie letters, dan is dat de eerste is in het hoofd, het eerste, de eerste letter is, een woord Sfera uit het hoofd, ja? zelfs als het anders als zelfs het is, als zelfs als het een letter shin is, dan weten we, ah, shin, dat is dan, als de eerste letter, het is ook behoord tot het hoofd, hey, die kunnen nooit, die vijf eindletters, kunnen nooit, nooit in het hoofd staan, maar er bestaan in de Torah, zeer een paar woorden, waarbij, bestaat bijvoorbeeld een woord in het Ora zelf, waarbij de eindletter mem opeens staat ergens in het midden. Dan kan je zeggen, nou, hoe kan dat? Het is toch eindletter? Dan zien we dat er altijd zijn bepaalde uitzonderingen. En daar zitten een enorm veel belangrijke wetten eraan verbonden aan dat woord. Dat het staat daar met een mem, in het midden van het woord staat dat lettertje mem, eindletter mem dan zien we dat wel, dat het geen grammatica is. Dat het iets echt, een belangrijke iets, daaruit worden, vloeien ook de, werk, de erwette van het geval. Soms kan de letter mem staan in het midden van het woord. Ik ken het alleen maar één variant. Maar Torade de dat is ook Maar in de regel niet. Uh, maar het kan, ook, het kan ook zo zijn dat een, Laten we zeggen, in letter Tzadi staat aan het begin, aan het begin van het woord. Normaal, Tzadi is geen, de Tzadi behoort niet in het, ja, in het hoofd. Maar soms, er zijn woorden bijvoorbeeld die beginnen, waar het begint met Tzadi, en Tzadi is nooit in het hoofd. Hoe kan, de, hoe kan dat hoofd vormen? Er bestaan wel dingen, dingen waarbij, waarbij het zo so is, dat het in, in verschillende verhoudingen, Beleekte dat hij tot hoofd behoort. Deidelijk. In verschillende verhoudingen dan is het, uh, Tzadi kan ook tot hoofd zijn. Tzadi, normaal is het Yesod. Eigenlijk. Hoe kan dan Tzadi aan het begin van een woord staan? Yesod hm? heeft het vermogen om heen en omhoog en naar beneden gaan. Ja, of niet? Nee, nee, ik bedoel gewoon het Zadie heeft een, bijvoorbeeld een, een, het vermogen om naar boven te komen. Ja, ah, man op te stegen. Door, door man op te st stegen tot aan de daad. De daad is eigenlijk het hoofd. Ja, maar hier heb ik nog iets opgetekend. Hier uh, links. Dat, kijk. Er bestaat zoiets, zo'n verhouding van af, Kijk, Aleph is één, ja. En dan Jood is dan Alef, Alef jod kuf. Dat is ook een hele partsouf van ketter. je dat? Alef is roos. van Alef dus, Alef is, Alef is Keter, ja of niet? Alef. Volgens de, volgens onze, volgens dat de partsouf bestaat uit drie delen, ja, uit roos toch sof, oftewel roos is altijd nieuw. en eh, hou dat er goed dat roos nieuw vanaf de tweede Simtzum is Rosh. Welke kracht heeft de Rosh? Bina. De yeah, Kli Bina. Dus, I don't know how you knew that it's always new. The Rosh is altijd Kli Bina. Yeah? And the Toch is altijd Kli Zeranpin. And Sof is altijd Malhut. And that allemaal kwam door het. Uitkomen van de of van de Bina, sorry, van de Bina uit het hoofd van de pin, ja Bina kwam uit en dan werd hele. Uh, vanaf de Bina die uitkwam uit de Arikanpin, was een partsoef gevormd. Ja? parzuf, parzuf, van negen sferot. En hier hebben ook negen sferot, zie je negen sferot? Niet meer, je kan ze alle, alle sferot negen. In totaal, als je totaal zei totaal be bekeekte. Ket er gewoon maar bijna. Geestelijk vooruit de volk. Net zo'n grote soort. Allemaal negen. En elke daarvan. Elke on, elk onderdeel heeft ook negen. Ja. Hoofd heeft ook negen. En samen hebben ze ook negen. En samen als we dan optellen. De sferoot van het hoofd. roos toch, zo. dan hebben we 27. 27. Ja, dus totaal. In totaal, als we in 9 sfirat hebben we. En als we die uh, we optellen samen uh, van bijzondere sfirat hebben we 27. Maar kijk nou naar rechts. Allef uit koef. <coughs> allemaal maken. Alf is 1, jut is 10. En koef is 100 ja, dus zij behoren, ze hebben iets, algemeen, iets gemeens met elkaar. Eén, het nummer één zit overal in hen. Dat betekent dat zij eigenlijk van dezelfde soort komen. Ze. Eigenlijk, alleen Alef die komt uit het roos van Keter, dat is Parsoef Keter. Dus komt uit het roos en Toch, Jud komt, is een Toch van Keter. En Kuf is Sof van ketter. Iedereen ziet het? Eén. En Chogma is dan weer bed, Kaf en Res. Twee, twintig en tweehonderd. Zo en zo voort, zo kan je dat zien. Dus als we die dingen, als je leert de Kabbalah, en ken je goed de Sferot, want niets anders is er gegeven aan de mensen, dan die spheroot en de krachten van de spheroot. En de Torah, die brengt dat ook, gevoelsmatige dingen, die spreekt van de hemel, ja, aarde, et in aardse begrippen, spreekt die, en brengt natuurlijk ook de, omdat waarom is het zo, omdat zeer is de, de wereld, ja, de wereld is zeer en en, ook. en daarom is alles ontstaan, al die materialisatie, et en men spreekt over de materialisatie, maar dan ziranthin is shamaim, ja shamaim is de hemel. En dat geeft extra dimensie aan de ziranthin ten aanzien van ook de shamaim betekent Als we dat kijken, dan hebben we eerst uh, en maim Als je shamaim, dus de hemel, als we dat in twee verdelen, dan hebben we eerst en, en maim hebben we dan vuur en, en water. In het, woord, in het woord hemel, dan zien we dat het vrouwelijk en manelijk is er. Dus het geeft extra dimensies, omdat het lager is, Torah is ge gebracht hier op aarde, dan kunnen we aan al die begrippen ook de essentie zien van elementen die er zijn, etc. alles, alle andere extra geestelijke informatie die ten grondslag liggen, ook aan alle materie. Um, wat hebben we nog meer hier? Nog vragen? Meer vragen? Wat? Dus dat is wat wij op de Rosh Hashanah doen. Is, en de hele bedoeling van, van, van wat wij nu vanavond doen. dat Wij komen tot die Malchut. En zware kilim, Malchut, de ware kilim, dat zijn de Malchut. En die, die tien dagen die nu begonnen waren, uh, uh, vanaf gisteren. Dat gisteren was de ketter van de malgoed. Gisteren. En vandaag, nu begint, nu begint de hoogma van de malgoed. Eigenlijk vandaag begint de letter bed. Aan de andere kant is het malgoed. Je kan je wel zeggen, het is bed. Maar aan de andere kant kan je zeggen dat het... Malgoed is toch, ja, Malgoed heeft ook een ketter, nee of niet. De tweede, tweede dag is dan uh, is dan de gogma van de, de Malgoed. Ja, gogma van de Malgoed, wat betekent gogma van de Malgoed? Dat betekent, gogma, dat betekent ook drie delen, Nee, of niet. Nu weten we dat gogma, elke sfera. dus stel, wat, laten we zo doen. Vandaag is dus wat, wat ik net gezegd heb, is de tweede dag begint van, van Rosh Hashanah betekent, we hebben gezegd dat het al, gisteren was het dus de ketter van de Malchut, de laatste tien dagen komen van de Malchut tot de Yom Kippur. Dus nu begint het de Gogma de van de Malchut, ja dus laatste Malchut die, die nu nog, tien kilim moeten we aanmaken tot de Yom Kippur. En dan op de Yom Kippur hebben we al die tien kilim opgebouwd en op de Yom Kippur gaan we niet eten, niet drinken, alle vijf dingen niet doen. Alle vijf dingen niet doen. En in die vijf dingen alles zit, wat niet, wat niet mag. In de zin van, elk ver, verbod heeft te maken met bepaalde sfera. En daardoor steigen we op naar de Abou Yimah. Op die dag, op de Yom Kippur, we zullen daarover spreken, stegen wij op naar de Abu Yimah. Daarom moeten we niet eten, niet drinken, niets. Waarom? Abu Yimah kan geen drinken en eten. Abu Yimah zit in een, een, een hoge wereld, die hebben dan niet eten, niet drinken nodig. Daarom. Ze doen alles wat ze verkeren in, in absolute eenheid, maar ze hebben die nog niet nodig. Maar de zielen, wel, de zielen zijn net zoals Jan ook hoe daar. Soms tekort en soms wel, soms in, zijn ze in eenheid, soms niet. Okay? Maar nu, die tien dagen, bouwen we onze kilim van de Malchut. Jij kan zeggen, dat is niet evenredig. Ja? 355 dagen, hele Shana, Shin, Nun, alef is het woord voor Shana. De Shin, Nun, alef hebben wij... Hey, hey. Hebben, hè? Shin, oh sorry, Shin, nun, hey, ja goed, dat jullie niet slapen, en laten mij niet slapen. Met Shin, nun, hey, dus Shana, jaar is, is fa, ja, is hoeveel? 355. 355, dan, dan lijkt het wel dat de dat 355 dagen, die deken dan de <coughs> negendst verrot, ja of niet? Van het jaar in het jaar, dan is het negendst sferot, werken wij uit in de 355 dagen. En nu blijft het alleen de goed, hebben we alleen maar tien dagen om eraan te werken. Dat het is niet, niet, niet wiskundig, is het is niet overeenkomt, niet, niet proportioneel. Eigenlijk, maar zo so is het. Het is niet uh, helemaal één tegenover de ander. Eigenlijk, want de tien dagen die nu, de tien, de laatste dagen de van de goed zijn, belangrijkste dagen nu. Dus probeer je ook niet, niet te veel. Lol, lol moet zijn van, van jezelf, van wat je bouwt op, maar ah, niet lol van buiten, iets dat je zelf, ja, van binnen moet je, het, moet je het hebben. Probeer meer in jezelf te zijn. Waarom moment, het moment gebruiken, kansen gebruiken, dat is wat we moeten doen. Ja, de, hele, de ene gebruikt de kansen, de andere niet, laat het ze liggen. Dat is het hele verschil in het leven. Dus vandaag begon dan de hoogma van de malgoed. Ja? Van het algemene malgoed zijn. Dus elke dag malgoed we, be beleven we van tien sfeer, ja, of niet? Maar nu is het als het ware, wij we werken nu aan de malgoed van die desbetreffende dag. Ja? Van, van die dag, van één van die dagen van het jaar. En tegelijkertijd werken we nu aan het algemene werk ik iedereen aan zijn eigen algemene malgoed van het hele jaar. Ja, of niet? En dan is het die algemene malgoed van het hele jaar, van heel jouw systeem, wat, je, wat jij moest uitwerken, uh, die heeft ook tien sferot, ja of niet? En vandaar, vanaf begon de gogma van die algemene malgoed. En die heeft ook de hele partsoef, ja of niet? De malgoed van de gogma heeft ook, gogma heeft ook, ketter, gogma en, en uh, sorry, ketter, uh, sorry, hij heeft Ros, Toch, roos Toch, Sof van de Gogma. Dus dat moet je ook opbouwen. Alles bestaat uit die, uit die drie. En dat is dan de tweede dag. En zo bouwen we dat op, uh, die tien, tien van Malgoed, tot de Yom Kippur. Ja? En de Yom Kippur stegen we open die dag of je gaat naar de synagoge, of niet, of wat je ook doet, Ik, of thuis, op je zolderkamertje, dan doen we niets in die, van die vijf, maar met, met, met vrijheid, niet met iets uh, verdrietig te zijn, of, of wat zielig is, of dat, absoluut niet. zielig, we hebben gezegd, als je zielig doet, dan zit direct daar, de citra achra is naast jou, en als je wel joviaal bent, te veel joviaal bent, dan is je ook, dus van die beide uiterste daar zit daar zit, waarom is dat zo, wie weet waarom is dat zo, wie denkt, wat er waar, waarom van die twee uiterste, daar bij al die twee uiterste, daar daar zit de citra achter, waarom? Van links en van rechts? Van links rechts, waar is de rechts en waar links? De uh, blijheid precies, dus, dus te veel naar rechts, da? dus rechts is goed en links is goed natuurlijk, maar het is natuurlijk geen volmaaktheid, maar als iemand aanleunt ...rechts van rechts, dan is het de vreugde die niet rijmt met de realiteit. Duidelijk met de ware verhoudingen zoals het in de wereld is. Iedereen mag naar rechts en naar links, maar als het aanleunt van aan rechts, dan, dan is het dan iets waar, waar, waar... ...wat betekent dat helemaal niet de realiteit is. Dan betekent het de vreugde zonder... zonder dus zonder te stoelen op kilim, zonder te stoelen op de kilim, van welke kilim? In de rechts, in de rechterlijn, welke kilim zijn er? Huh? Nee, welke kilim, kilim, in de rechterlijn, in de katnoot, kettergogma, natuurlijk altijd weet, als we spreken van de rechterlijn, dan hebben we alleen maar die kettergogma, en een, een klein beetje bovenste bina So Dat is alles wat er is. Duidelijk? Ja, duidelijk. Dus, met andere woorden, let op. Chesedim, als we in de rechterlijn zijn, betekent natuurlijk volmaaktheid. Maar aan de andere kant, die volmaaktheid moet, men, moet je ook nergens plaatsen. Duidelijk of niet? Je moet wel die lim daarvoor hebben om die volmaaktheid te ervaren. Het is natuurlijk niet helemaal... Wat het betekent volmaaktheid in de rechts? Hoe kan het volmaaktheid zijn? Alleen maar twee kilim, alleen ketter, gogma? Hoe kunnen we dan volmaaktheid alleen maar chassadim? En volmaaktheid wordt gevoeld hoe? Omdat de ketter en gogma zijn erg dunne kilim. En in dunne kilim ervaar je ook dat dunne licht. En dat dunne licht wordt ervaren als, als volmaaktheid. Betekent het, ik genoegen neem met alleen maar... Ge, met alleen maar uh, licht nevers en, en roer Niets meer, ik heb niets meer nodig. Natuurlijk, ik be ben bewust dat er meer is te beleven. Maar ik ben blij dan in de rechterlijn, alleen met, met, met mijn kilim, lichtere kilim. Ja? Daarom voelt men, in rechts voelt men, aan de rechterlijn voelt men die volmaaktheid lucht, lichtig zichzelf. Hoe? Omdat de kilim zijn licht. Maar... Het moet niet euforie zijn. Wat betekent euforie? Wat betekent uh, onreële toestand in de rechterlijn? Wanneer men iets ervaart, zonder kilim daarvoor te hebben. Duidelijk, door fantasie, door allerlei beelden te maken, waarbij je geen kilim daar hebt op dat moment, om te stoppen die vreugde in de rechterlijn. Dat is verkeerd. Duidelijk, daar, niet verkeerd, maar dat uh, levert... Uh, de mens ergernis, et cetera... en levert meer patiënten aan Tassus. <laughs> Daardoor komen de patiënten naar Tassus. Kijk nou naar Tassus. Hij uh, kan je een hele boek schrijven... over hoe de mensen daar zich bevinden... in zijn inrichting waar hij, waar die hij werkt... of waar hij gewerkt had. Hey. Alleen maar twee hebben ze. Of iemand zo so, so blij... dat de hele wereld is voor hem... Hij is Hij is zo blij dat er iemand die, die, die in de inrichting zit, duidelijk. Zo so blij, zo so, uh, overmoedig. Hij kan alles, hij kan eigenlijk de hele wereld aan. Duidelijk, heel, er zijn ook mensen die dat zo doen, Napoleon of zo. Ja, allemaal, alles kan die. Waarom is dat zo? Waarom hebben ze dat zo, vooral manisch depressief, dat waarom hebben ze dat? Ze hebben dat of manisch depressief, of zijn helemaal... Zitten ze helemaal aanleunend aan de linkerlijn van links. Dat is niet linkerlijn. Linkerlijn is niets verkeerd. eigenlijk. Maar iedereen moet wel in linkerlijn zitten. Om zichzelf te corrigeren. Maar zij leunen aan links. Zitten ze helemaal depressief. Man is depressief. En aan de rechterlijn is het omgekeerd. Iemand zit. Alles, de hele wereld is voor hem. Hij is zo makkelijk. Alles is euforie, so so like all Hij is de wereldvernieuwer. vernieuwer. En die wil dat en dat en dat. En beide zijn natuurlijk... verkeerd, waarom verkeerd? Geen kilim. Als je dat opvangen kan... in jouw kilim, dan is het goed. In de rechterlijn moet je ook zitten... in een kilim. In de linkerlijn zit je ook weer... in een kilim. In de linkerlijn zitten we... in welke kilim? Huh? Ahab. Ja, dus, uh, binazir... en goed. daar... dat is dan waar we voelen ons. Dus onder, onder de parsa... dat is wat we ontvangen... En daarom, waarom voelen we dan ons uh, soms dan uh, depressief of zwaar et cetera, omdat we geen chassadim hebben, geen de kilim, ketter en chokma, is de lichtere kilim, die zijn als het ware niet, uh, we ontvangen alleen maar chokma in de linkerlijn Maar geen chassadim, en zonder chassadim voelt dat als duisternis Ook dat is niet goed. Ook dat... Uh, Leunt naar depressie en naar allerlei andere dingen. Dus dan moet de mens weer geleerd worden. Of moet zelf meer geseddingen opbrengen. Dus meer naar rechts. Meer toegeven. Nou, dan wordt je zelf genezen. heb je niemand nodig. dan Absoluut niemand nodig. De mens is zelfregulerend. Heeft in zichzelf, binnen zichzelf, een, een veilloos mechanisme. Alleen met het binnenkomen naar jezelf. Om daar gebruik van te maken. Dat is het hele kunst wat wij moeten doen. Bij, bij euforie heb je te veel van te veel. In, in, in, in, in euforie ja. zit je aanleunen van rechts. Dus je hebt veel vreugde die niet, die niet stoelt op jouw kilim. Jij kan hem niet in kilim binnenkomen. En zonder iets, te, kijk, zonder iets in de kilim te halen, naar de kilim te halen, is het geen bevatting. Het betekent dat, dat dat overheerst jou en niet jij overheerst de vreugde. De vreugde moet niet o uitbundig zijn. De vreugde moet zo zijn, kan onbegrensd zijn, maar dat moet binnen jouw kilim ervaren worden. I'll dat I'll is het. Alles loop je over, precies, loop je over, betekent... je hebt geen keeliep, en dat licht gaat jou uh, verblinden, als het ware. Overspoelen jouw cel. is die gewoon Je gewoon een ziekte in je hoofd. Ja, maar dat kan ook, dat kan ook een ziekelijke... Kijk, dat is een ziekelijke verschijnsel kunnen zijn, hè, dat ik in jou... En bijvoorbeeld als... Als een mens lang zit in dat soort toestanden en komt niet uit, dan wordt het, dan wordt het, dan gaat hij steeds meer of naar links of naar rechts. Dus links van links of rechts van rechts. Blijkbaar sommigen die gaan, die hebben zoveel ellende ellendigheid, die gaan dat allemaal zien. De hele wereld als, als uh, de wereld is zo mooi, de wereld is zo goed. Ook, dat is prachtig. Die worden religieus op allerlei manieren. En die gaan ook, heb je ook die mensen, die lopen gewoon net als, net als hoe zeg je dat, net als een, uh, hè? Zo'n zo paardenbloem. Ja, paardenbloemetje. Zo erg, zo licht, lichtig. Zo licht. Nou ja, ik zag het hier, uh, to, toen ik, uh, 25 geleden of zo, toen zag ik hier was iemand uit, uit zuid Rusland hij was een grote gitarist. En hij was zo'n drugs en drugs en drugs en drugs gebruiken en dan van alles. En hij was ook zo'n beetje depressief. En daarna zag ik hem opeens op straat en hij danst. Zo. Helemaal. Hij, ja, en hij komt niet meer terug waarschijnlijk. Maar er niet toe. maar hij is blij. Hij is zo gelukkig. En dat is de geluk dat geluk wat hij beleeft. En hij, hij is zo ver gegaan dat... Of hij terugkeert, die worden niet eens in een ziekenhuis meer ge, ge, ge, geplaatst. Want hij is gelukkig. Hij is veel gelukkiger dan die, die behandelende arts, je? als je kijkt naar hem en je kijkt naar een psychiater, dan is een de psychiater denk je dat de psychiater is een man is depressief. Ten aanzien van hem. Je? Hij is zo tevreden. Ik zei, hij komt hij zo heerlijk, zo, de hele wereld is voor hem. Is het geweldig? Nou, zo. Nou, so, uh, geweldig, en iedereen, iedereen vindt hem geweldig, zo spontaan, et cetera, maar je voelt direct dat hij de kilim zijn doorbroken, hij heeft geen kilim meer. Duidelijk, terwijl alles moet kilim hebben, zonder kilim is het geen vreugde, duidelijk. Onthoud het erg goed, zonder kilim is de vreugde, die moeten wel natuurlijk oneindigheid, kan je ook in kilim ervaren, maar dan is het, dan ben je, zeg je dan, oneindigheid in de middelste lijn, dat is heel iets anders. Duidelijk, in de middelste lane ervaren we wel de hochma. Kijk, wat is de middelste lijn? De middelste lijn is wanneer we hebben inderdaad die negen spierwoord. Dus negen, 9 9. Ja, waar we hebben dan gadluut hebben wij, Maar niet de linker Niet gadluut in de linker Maar we hebben dan de gadluut Waarbij wij in de kilim zetten, waarbij uh, de gadloed van rechts, so als het ware, een kopje kleiner wordt. Dus eigenlijk, het is niet de hechte gadloed. Het is wel gadloed en de tegelijkertijd, het is wak de gadloed. Het is. We uh, zullen dat leren hoe. Dus dat is chogma, maar dan omhuld met de chassadim. Eigenlijk dat is, is net zoals uh, vergelijkbaar met een bruideloft ja, bruideloft waarbij de de bruid, een bruid en een bruidegom die staan onder de goepa, onder de baldekeen en dat is het mooiste moment van het leven voor hem en voor haar en het is al hun huwelijk is al voltrokken met alle uh, procedure daarbij en dan wat doet hij dan nog wat rest nog aan die bruidegom te doen glasstuk. glasstuk te gooien duidelijk, glas te breken, dat is te breken de glas, dat betekent dat op een gezonde manier die licht uh, uh, dat te ontvangen in de chassadim dat hij ook in dat, het mooiste moment van het leven begrijpt. Dat het via de middelste lane alleen kan die het licht aantrekken en geven aan zijn nookwaar precies. Want ook zij heeft dat niet nodig dat hij dat lood maakt in de linker lane. Duidelijk. Daarom ook een man als een man loot maakt in de linker lane, dan is het een macho. Duidelijk. De alleen maar een gefrustreerde perverse vrouwen, die vinden het leuk. Er zijn vrouwen die ook dat leuk vinden. Want zij zijn zo gemaakt. En, vergeet Dan moet je via de middellijn, maar ook niet via de rechterlijn, via de rechterlijn is ook, dan is het, dan komen ze bij elkaar. En hij gaat op een mooiste moment, op een gaat het mooiste momenten, hij gaat spreken over de politiek. In plaats van, haar aandacht te geven. Hij hey, spreekt over de politiek. Hij wil gestreeld worden. Hij spreekt maar over politiek. En de politiek en politiek. Dat is ook okay. of, of iets anders. <coughs> of mooie dingen. Z Altijd moet het wel evenwicht zijn via de middelste leen. Goch maar, maar, via de middelste leen aangetrokken. Um. Oké, okay, maar makkelijk wel.